8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Voedselbanken kunnen toeloop niet aan. Fiskus komt sneller met definitieve aanslag. En amnestie is nieuw begin volgens Bouterse. <middels> Het aantal klanten van de voedselbanken groeit in sommige delen van het land zo snel dat er wachtlijsten ontstaan. Er maken nu ruim 60.000 mensen gebruik van de voedselbanken. En het aantal klanten groeit sinds december met 10% per maand. De groei is zo snel dat het moeilijk wordt voor iedereen gezond voedsel te regelen. Bovendien houden bedrijven als Albert Heijn minder voedsel over. De voedselbanken zijn afhankelijk van wat bedrijven over hebben ook andere, Onder andere in Rotterdam neemt de Voedselbank geen nieuwe klanten meer aan. Heel vorig jaar kwamen daar 500 nieuwe klanten bij. En alleen al in het eerste kwartaal van dit jaar nog eens 500. Tientallen mensen kunnen daardoor niet worden geholpen. Ook schiet de kwaliteit tekort en worden de basispakketten minder gezond. Vorige week werden de pakketten in Rotterdam gevuld met snoep, koekjes en limonadesiroop. De Fiscus gaat een groep belastingbetalers direct de definitieve aanslag sturen. Het is een proef van 40.000 mensen bij wie de Belastingdiensten vanuit gaat dat de aangiften kloppen. Die groep krijgt dus voorlopig geen, geen voorlopige aanslag en hoeft ook geen maanden te wachten tot ze zekerheid hebben. Volgens staatssecretaris Wekers wordt het aangiften-systeem door de nieuwe aanpak ook eenvoudiger. De methode is al getest en was succesvol. De betrokkenen krijgen hun definitieve aanslag over een paar dagen op de mat. Telecombedrijf Vodafone verwacht dat zijn klanten ook vandaag nog last hebben van de storing die woensdagochtend door brand ontstond. Ongeveer 300.000 klanten van Vodafone in de regio Rotterdam-Den Haag hebben problemen met bellen en sms'en. Er is een noodvoorziening gemaakt, maar nog niet alle zendmasten zijn daarop aangesloten. Het zal mogelijk nog een paar dagen duren voor mobiel internet het weer doet. Woensdagochtend was er brand in het pand naast dat van Vodafone in Rotterdam.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 Door de wet gaan de daders van de decembermoorden in 1982 vrij uit. De rechtszaak over de moorden gaat voorlopig wel door. Boutersen was militair leider in 1982 en is een van de verdachten. De Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken, Lakking... gaat Nederland vragen om inzage in de dossiers over de jaren 80. Nu de Amnestiewet is aangenomen... moet er in Suriname een waarheids- en verzoeningscommissie komen. En Nederlandse informatie is daarvoor van belang, zegt Lakking. In New York is de Russische wapenhandelaar Victor Boet veroordeeld tot 25 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan wapenhandel en samenzwering. Boet was een grote speler in de internationale wapenhandel... en werd ook wel de Lord of War genoemd. Nou, het militair werd in 2008 gearresteerd bij een wapendeal in Thailand. Hij werd gepakt door Amerikaanse agenten... die zich voordeden als Colombiaanse terroristen. In 2010 werd Boet overgedragen aan de VS. In Mali dreigt een humanitaire ramp, stelt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. In het noorden van het land hebben Tuareg rebellen de macht overgenomen. Ze willen de islamitische wetten sharia invoeren. Maar er dreigt nu een situatie van wetteloosheid. Rebellen hebben veel bars en discotheken in het gebied in brand gestoken. En er komen berichten uit de steden Gao, Kidal en Timbuktu dat alle voedsel- en medicijnvoorraden van hulporganisaties zijn geplunderd. Vrouwen en kinderen durven de straat bijna niet meer op. Zo'n 200.000 mensen zijn het noorden van Mali inmiddels ontvlucht. Ook hulpverleners zijn uit het gebied vertrokken. En de International zegt dat er zo snel mogelijk weer hulpverleners in het Afrikaanse land moeten worden toegelaten.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 Dan is weer nog eerst op veel plaatsen zonnig. Later van het noordwesten uit bewolking en in de middag wat regen. Het wordt een graad of 10. Morgen in de ochtend wolkenvelden, in de middag meer zon, dan wordt het 7 tot 10 graden. ANWB verkeersinformatie. De A12 Den Haag naar Utrecht staat tussen Woerden en De meer een file van 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Daar zijn drie auto's en een vrachtwagen bij betrokken. Bij De meer is alleen de vluchtstrook open. En dat duurt volgens Rijkswaterstaat nog zeker een uur. Als u nog in de regio Den Haag rijdt... kunt u het beste omrijden of via Amsterdam of via rotterdam Gorkem. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten... Goedemorgen, goede vrijdag is het vandaag. En dat is de dag van de Matthäus Passion. Bekendste uitvoering is die in de Grote kerk in Naarden. Ik praat zo met Kees Lichterlijn van de Nederlandse Bachvereniging die hem organiseert. Het grootste paasvuur ter wereld moet in Espeloo gaan branden. Ze houden de bult daar goed in de gaten. Mark Robin Visser is ook in de buurt. En de problemen voor de klanten van Vodafone zijn nog niet voorbij. De storing die eergisteren ontstond door die grote brand in een centrale in Rotterdam zorgt ook vandaag nog voor veel overlast. Nog steeds niet kunnen alle klanten van Vodafone bellen en sms'en. De verwachting is ook dat dit nog wel de hele dag kan duren. Ik ga er weer over praten met de directeur van Vodafone Nederland, Robert Shooter. Mr. Shooter, good morning. Good morning. Why is it taking so long? What's the big problem? Yeah, so Our first priority has been to restore service to the 700,000 customers who were affected. We worked uh, through the night to get as many of our towers up and running as we could. And we have uh, this morning about 75% of those affected customers who can make calls and do SMSs. Uh, the effort over the next few hours is going to be to continue to roll out coverage to address the remaining quarter. So you expect in in, in the next hours that uh, to, to get to 100%? Uh, the rest of the day to do those final areas. And I think we also must uh, be honest and say that there are going to be some general uh, problems on the network, uh, call quality, congestion. Um, as we restore services, it's a complex process. I think we will still have a difficult day today. Oké, okay, miss Schurter, so I have to translate. Op het ogenblik, um, ze hebben de hele nacht doorgewerkt, zegt uh, meneer Shutter, uh, Is Zo'n 75% van de klanten nu weer um, zover dat ze kunnen bellen en sms'en. Het zal in ieder geval nog een paar uren, maar waarschijnlijk de hele dag duren... voordat ze aan de 100% zijn, dat iedereen dat wil kan. Maar het is wel eerlijk te zeggen, uh, om te zeggen dat de problemen ook voor iedereen blijven. Omdat het netwerk natuurlijk niet optimaal is. Dus iedereen zal wel hinder blijven ondervinden. Vinden. Um, gisteren zei u uh, dat alle problemen over zouden zijn vanochtend. Um, ja, wat is er veranderd? Wat zit daar tegen? Uh, yesterday, Mr. Schutter, you said all problems would be over this morning. What what changed? What what's the problem? Yeah, I, I said at four o'clock yesterday that we had to have the voice and voice and SMS restored for all our customers this morning. Uh, but already yesterday evening we'd said we had some delays and obviously now this morning we have to unfortunately say that we only got to 75%. Yeah. Um, it is very complex to do this. Uh, we are working across four or five locations across the country um, and we are bringing up new equipment. Uh, it, it, it is a really a complex task and we are working as fast as we can. Is the damage in Rotterdam bigger than you expected? Uh, our facility in Rotterdam, which is one of our two key Network data centers have been completely destroyed. We have not been able to recover anything from that facility. Uh. And, and this has been a very catastrophic for us. Ja, behoorlijk catastrofale is het, zegt meneer Schutter. In Rotterdam, daar is echt niets meer bruikbaar gebleken. Daar hadden ze nog wel hoop op gehad. Maar bijna niks doet het, eigenlijk helemaal niks meer doet het daar. Ze zijn op vier, vijf plekken in het land aan het werk. En daarom duurt het dus zo lang. Het is zeer gecompliceerd. Um, what about the location in, in Rotterdam... Um, Are you going to keep it there or are you going to move? Do you no, know what, what's the business there? So we are, are installing a temporary location there that we're using for some of the equipment. And we will be able to use that temporary location for a few months. We've made no um, plans uh, just yet on what we do um, in the longer term. Oké, okay, In ieder geval de komende maanden zal die locatie, als dat allemaal weer gerepareerd is, gebruikt uh, blijven worden. Maar daarna zijn er nog geen beslissingen genomen. Um, is the, is er uh, tekenen any precautions, there are extra precautions uh, against fire? Uh, no, we we believe that that it is a very low risk that there would be another fire in that area. Um, so we hebben normal precautions there. Mm, Oké, okay. er worden geen extra uh, brandveiligheidsmaatregelen genomen, omdat het natuurlijk niet zo logisch is dat er dan weer brand zal uitbreken. Voorlopig uh, is daar niets, uh, verandert daar niks. Nou, even vragen hoe het gaat met uh, de schadevergoedingen. Of ze daar al vragen over hebben gehad, of er al uh, claims zijn neergelegd misschien. Uh, Mr. Schutter, the work companies already uh, yesterday they threatened. With claims, they want to get their damage paid. Uh, did you receive requests yet? Uh, we've had no um, specific requests, but there obviously has been a lot of uh, commentary in the, in, the, in the media about the inconvenience our customers have suffered. As soon as we've restored services, we will have um, some time to consider exactly what we will do for our clients, but we certainly intend to do something. Do you have an idea what you can do for your clients? We are still uh, working on that. Daar wordt nog aan gewerkt, meneer Shooter zegt. Dat daarover na wordt gedacht. Nog niet op heel hoog niveau, want de eerste prioriteit is om alles te herstellen. Er zijn nog niet uh, claims binnengekomen, niet specifieke claims van bedrijven binnengekomen. En er wordt ook pas nagekeken als alle schade is hersteld. Robert Shooter van Vodafone Nederland. Thank you very much. Thank you. And good morning. De baas van Vodafone in Nederland was dat. Het is 11 minuten over 8. U luistert naar het NOS Radio in journaal AZ heeft gisteravond voetballes gekregen van Valencia. De Spanjaarden wonnen met 4-0 en plaatsten zich daarmee voor de halve finale van de Europa League. Ik ga erover praten met de directeur van AZ, Toon Gerbrands. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is de stemming? Nou ja, we waren redelijk onder controle. Het is zo dat. <laughs> De stemming ben, onder controle. Nee, is, uh, dankbaar dat we in ieder geval nog tot die kwartfinale uh, zijn gekomen. De laatste af van Europa. Ja. En ja, daar hebben we een ploeg getroffen die uh, maatje te groot was. Ja, we, we hoorden net de trainer, Gert-Jan van Beek. Hij uh, zegt, ja, het, het is natuurlijk tot nu toe een heel mooi seizoen. Denkt u er ook zo over? Absoluut. Het is zo dat we uh, voor het seizoen begonnen. We al een paar doelstellingen. We moesten financieel de dus zaken nog redelijk op orde brengen. Met uh, de curator die nog bij, bij ons rondliep. Ja. Uh, dat is gelukt. Nou, daar hebben we het sportieve doelstellingen. En uh, ja, die zijn op dit moment Europees ver overschreden. Halve finale beker gehaald. En we zijn nog bij, we zijn nog bij de top van Nederland. Dus uh, we maken op zich sportief een mooi jaar door. Maar toch meneer Gerbans, als je het gisteravond zag, dan dacht je, het had gekund misschien. Ja, dat is, uh, kijk, thuis hadden we een top geleverd door te winnen van deze ploeg. Maar het de verschil is helemaal heel groot. Je ziet dat er ook nu drie Spaanse ploegen bij de laatste vier zitten. Ja. Dit is na nou Barcelona-Real Madrid de nummer drie. Ja, 110 miljoen op budget, Hele goede spelers. En... Ja, soms moet je sport ook toegeven dat de ploeg beter is en ik denk dat dit het geval was gisteren. Mm. Uh, u gaat natuurlijk nog volop voor het kampioenschap. ja Bij BAZ was ons doel dit jaar om Europees voetbal weer te halen, dus bij de top 4-5 te komen. Nou, dan moeten we ons uh, uh, alles zelf voorbij zetten, want het zijn nog ploegen die in de buurt staan bij ons. Ja. Dus dat wordt nog wat. Dus, uh, maar goed, we hebben nu alle tijd om ons alleen maar te richten op de competitie uh, de komende vier weken. Zes wedstrijden en dan uh, wordt een interessante uh, strijd, denk ik. Ja, wat ik wou net zeggen, u gaat toch niet <tossimus> zeggen van nou de doelstellingen zijn gehaald, uh, geloof het verder wel. Nee, want onze doelstelling om het Europees voetbal te halen, dan moeten we dus boven 4-5 komen. Dat, dat is nog zeker niet gehaald. Want uh, de verschillen zijn drie punten om zes wedstrijden te gaan. Dus ja, dat, dat, wordt, nog, uh, dat wordt nog heel wat voor me. Ja, en heeft u nou, uh, AZ, met dit goede seizoen, en natuurlijk uh, veel bezoekers, veel aandacht, uh, ook financieel weer op het spoor. Ja, het is zo dat wij in juli uh, zijn van de curator af. Er was ze ooit een jaar, vijf jaar een plan bedacht. Dat hadden we zelf drie jaar van gemaakt. Na twee seizoenen is dat nu uh, ja, gelukt. Dus ja, ze zijn ook een historisch sportief gaan heel goed met, uh, met de club. Dus we hebben eigenlijk een heel mooi jaar. En we hopen dat we ja, eigenlijk afronden met nog een uh, ja, top-vijf uh, notering weer. bij voetbal volgend jaar. En dan gaan we onze twee vlaggen de lucht in. En, en geeft u dat, kunt u dat misschien nu al overzien, geeft u dat voor volgend seizoen wat meer armslag? Ja, dat, dat klopt. We hebben dit jaar al wat extra geld verdiend met de met Cup We hebben een budget van 25 miljoen. En ja, als je dit tot zover komt, ja, dan levert dat Europees van 3,5 miljoen euro op. Dat is meer dan 15 van de begroting. Dus ja, dat is voor ons heel goed. En als we weer voetbal halen, dan zit er volgend jaar gelijk weer op koers... voor ook voor het nog een historisch zaak weer op orde te hebben. Dus dat zou bij AZ een hele mooie stap zijn. Dus dat zou ook betekenen dat uh, AZ niet alleen hoeft te verkopen... maar misschien ook wel aankopen en misschien goede spelers kan houden. Ja, het is zo dat wij zijn weliswaar een opleidende club. Dus dat betekent dat er altijd wel een paar spelers weg gaan elk seizoen. Ja. Maar wij, ja, wij hebben zo'n 30% herinvestering. Dus als we iemand voor 3 miljoen verkopen, dan kunnen we alweer voor miljoen euro iemand terughalen. En met onze scouting en uh, ja, technische staf komen we toch weer heel eind meestal. Meneer Gerbrands, veel succes die laatste weken. Dank u wel. En bedankt voor het gesprek. Ja. Tom Gerbrands, we u van AZ. Heide en gras dan, die gaan moeilijk samen. Uh, maar de schapen al dat gras laten opeten, dat heeft ook weer zijn nadelen. Met name voor de vlinders. Daar wordt straks meer over. Eerst de verkeersinformatie. Bij de ANWB, Don Sahoka met veel problemen op de A12. Ja, dat klopt inderdaad. A12, Den Haag naar Utrecht. Daar staat tussen woorden de meer een zeven kilometer. Vanochtend is daar een ongeluk gebeurd met drie auto's en een vrachtwagen. Op dit moment is de politie bezig met een technisch onderzoek. En alleen de vluchtstok is daar open. En dat duurt volgens Rijk Waterstaal tot een uurtje of negen. Rijdt u nog in de regio Den Haag, kunt u het beste omrijden... via Amsterdam of via rotterdam gorkum Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Ferdinand Alexander Porsche is op 76-jarige leeftijd overleden. Hij ontwierp de bekendste Porsche, de 911. Nu al bijna 50 jaar een klassieker. Ferdinand Alexander Porsche kende het geluid van sportauto's al als kind. Als jongetje speelde hij in de ateliers van zijn grootvader, de oprichter van de autofabriek. En sinds 1963 kent de rest van de wereld Ferdinand Alexander Porsche vanwege deze motor. De Porsche 911 werd het vlaggenschip van het automerk. In de jaren 60 een moderne sportauto, sindsdien tijdloos klassiek. Dit is Porsche. Herrlich anzusehen, eine wahre Freude. Von Stoßstange zu Stoßstange, jede Linie, jede Biegung, jede Verzierung und alle funktionellen Teile tragen zur Perfektion des Ganzen bei. Perfectie in vorm en techniek, al dus de reclame van 50 jaar geleden. Intussen zijn er tientallen varianten gemaakt en vernieuwingen doorgevoerd... maar het basisontwerp is hetzelfde gebleven. FA, zoals zijn collega's hem noemden, klaagde soms dat men hem een kunstenaar noemde. Dat vond hij veel te luchtig. Je moest er echt verstand van hebben. Het wordt me in de firma altijd gezegd dat ik de kunstenaar ben. Maar ik geloof dat de designer al veel meer als kunstenaar zijn Begin jaren 70 stopte hij als ontwerper van Porsche en begon een eigen designstudio. Horloges, brillen, huishoudelijke apparatuur. Vaak ook een combinatie van hoogwaardige technologie en modern design. Daartoe moet men zich ook met het product sterker auseinandersetzen. En daarbij vallen dan dingen in. Design betekent dat je je in dingen verdiept, zei hij. Je moet snappen hoe ze werken en zo kom je op ideeën. Intussen gingen de Porsche-fabrieken in Stuttgart door met het produceren van de 911. Er zijn er al 700.000 gebouwd. Het bedrijf liet weten ook na zijn dood de designfilosofie te blijven volgen die hij ze heeft nagelaten. En zo klinkt hij dus, tenminste de raceuitvoering schat ik, van de Porsche 911. Ontworpen door Ferdinand Alexander Porsche. Hij is overleden, hij is 76 jaar geworden. En Wouter Meijer, onze correspondent, stond stil bij zijn overlijden. Dan naar het paasvuur in Espelo. Nou ja, paasvuur, zover is het nog niet, Mark Robin Visser. Of heb je al vlammen gezien? Nee, nee, nee. En ze doen er werkelijk alles aan om dat te voorkomen. Dat, dat de fik er niet vroegtijdig uh, ingaat. Er is hier dag en nacht bewaking. Met surveillanceauto's wordt hier om de polsbalken heen gereden. Met zoeklichten uh, wordt het struikgewas uh, geïnspecteerd. Uh, op zoek naar, uh, naar brandstichters. Want uh, ja, dat soort incidenten is hier in de omgeving alles uh, voorgekomen. En dat willen ze te alle tijden voorkomen. Uh, want wij kijken hier nu naar, als het goed is, dat is althans de bedoeling... de hoogste polsborker van de hele wereld. De bedoeling is dat hij straks meer dan 44 of minstens 44 meter hoog is... En ja, ik, ik, als ik dat zo bekijk, dan zitten ze volgens mij aardig in de buurt. En als dan vanmiddag die meneer van het Guinness Book of Records komt... dan gaat hij hopelijk een voldoende geven voor deze bult. Um, het is allemaal in Espelo, luisteraars. Zondagavond gaat de fik erin en uh, er is hier ruimte genoeg. Dus ik zou zeggen, als je niks te doen hebt, kom hier lekker kijken. En Espelo, dat is een gehucht dat valt onder de fusiegemeente Rijssen-Holten... En de scepter in Rijschenholz wordt gezwaaid door burgemeester Hofland. Goedemorgen. Goedemorgen. Daar staan we dan. Daar staan we dan bij een prachtige bult. Komt u hier nou vaak even kijken? Ja, de, de laatste weken ben ik hier al meerdere keren even langs geweest. En iedere keer ben ik weer onder de indruk hoe, die, hoe hoog die wordt. Ja. Nu is het zo, vorig jaar werd uh, de beker, zullen we maar zeggen, gewonnen door de buurgemeente. Ja, Dijkerhoek, het buurtschap Dijkerhoek, die won hem. En uh, ja, dat deed toch wel een beetje pijn hier in Esbelo. Ik heb gehoord dat de mannen hier hebben staan huilen... Ja, dat is echt ongelooflijk om te zien. Uh, na carnaval uh, gaat iedereen zijn eigen weg en zijn eigen paarsbeeld wel. Dan is er echt een gezonde competitie op, tussen de buurtschappen. En wie dan wint, ja, die heeft wel wat. Ja. Heeft u ook gehuild vorig jaar? Nee, ik heb niet gehuild. Maar nee? ik heb wel jongens gezien... Uh, die, ja, een brok heel... in de keel? Ja, misschien een beetje. Toch wel. Ja. Maar u hebt jongens gezien die het niet meer, uh, niet meer droog hielden? Nee, als je een half jaar lang bezig bent en je, je, je verliest net op een halve meter... dan is het zuur natuurlijk. Nou, dat gaat deze keer niet gebeuren, denk ik, burgemeester. Uh, hoe zit het met de veiligheid? Ja, de veiligheid hebben we natuurlijk wel goed bij stilgestaan. We hebben met de Saxion Hogeschool en de brandweer Twente natuurlijk uitvoerig stilgestaan hoe we hiermee omgaan. En wij denken dat dit uh, verantwoord is. Uh, aan de andere kant is het ook zo dat, uh, dat er wel veel belangstelling is, ook vanuit de brandweer Nederland, uh, van hoe straks het vuur zich hier gaat ontwikkelen. Ja, want op een gegeven moment gaat zo'n bult inzakken of misschien wel omvallen. Het kan eigenlijk alle kanten op. Ja, dat kan aan alle nou, kanten. Wordt er wordt aan alle kanten gebeld door verontruste mensen die een rieten, rieten dak op hun huis hebben. Nou, dat, dat, dat valt mee. We hebben uiteraard maatregelen genomen. Uh, we, er is een groot gebied afgezet. De dichtstbijzijnde boerderij met een rieten dak is op zo'n 250 meter. Nou. Uh, die hebben er ook voor getekend dat men weet dat dit hier is. Ja. Uh, en er zijn natuurlijk wel wat maatregelen genomen. Als er echt een code droog zou zijn geweest, dan wisten de jongens van tevoren al... dat ik dan geen toestemming zou geven om het vuur te ontsteken. Het wordt een mooie zondag. Het wordt een hele mooie zondag. En dan op naar de zomer. En dan gaan we heerlijk de zomer hier in. Ja, want dat is het toch, hè? Het is gewoon het inluiden, het wegbranden van de winter. Ja, dan, uh, dan gaan we echt gastvrij Twente, uh, kan dan uh, vol gas geven... en dan gaan we alle gasten hier uh, ontvangen. Burgemeester Hofland, u krijgt vast een ereplaatsje zondag. Ja, ik heb de eer om het, de, de fik aan te Oh, moten. u mag hem aansteken zelf. Ik, ik mag hem zelfs aansteken. Hoe doe je dat nou? Met ja, een wasmachine of zo? Nee, met, met een beetje een gasbrander en dan gaat hij heerlijk gloeien. Maar dan ben je ook echt binnen een paar minuten weg, want dan wordt het zo warm. Kijk, het gebied is ook afgezet. De eerste om... maan in de burgemeester wordt dan een beetje wakker. Ja, maar één <lacht> keer per jaar mag hij los. Eén één keer per jaar mag ik even los, ja. <lacht> burgemeester Hofland van uh, Rijssenholzen, uh, dank u wel. Toch hoever hoe kun je dat zien, Mark Rob, in dat vuur? Nou, dat, ja, Marcel, dat hangt natuurlijk van de, van de bevolking denk ja? ik af. Maar ik zal even, hoe, tot hoever kan je dat nou zien, dit vuur, denk je? Ja, dat is ook maar net afhankelijk van de wind, ja. Maar, ja. Uh, ja ik heb wel eens gehoord uh, dat mensen vanaf uh, de A1 uh, die uh, langs de gemeente loopt... Uh, dat ja. zij dat duidelijk konden zien, uh, het vuur. Ja. En vooral deze. Deze is dubbel zo hoog als normaal. Dus uh, ik denk dat in de wijde omtrek uh, dat het wel uh, gezien kan worden. Marcel, de wijde ja. omtrek, je hoort Goed, het. Neem je daar omtrek. genoeg mee? Ja. Ja? Ja, dankjewel. Okay. Tot, tot straks. Maar Roby Visser in Espelo. Uh, dat is, dat is uh, pas met de Pasen, dat paasvuur. Het is nu pas goede Vrijdag. En dat betekent dat in heel het land de Matthäus-passion wordt opgevoerd. Het beroemdste is het concert in de Grote Kerk in Naarden. Van de Bachvereniging. Kees Lichterlijn, goedemorgen. Goedemorgen. Je organiseert dat concert in Naarden. Ja, het drie uur durende stuk van Bach vertelt het leidens en verhaal van Jezus Christus. Is het goed te volgen in de kerk? Ja hoor, de mensen op de eerste rang hebben natuurlijk direct zicht op het podium. En voor de mensen die wat minder goede plaatsen hebben, hebben we schermen in de kerk staan waar ze alles op kunnen volgen. Ja, en ik zei het al, het duurt drie uur. Kunt u precies het moment aangeven wanneer mensen wat beginnen te schuiven op de stoelen? Nou ja, voor veel mensen is drie uur inderdaad een beetje lang. We houden wel rekening mee door een iets langere pauze in te lassen dan men gewend is. Ja. Ah. Dus dat scheelt ook. Dus ik kan even een wandelingetje maken en een kopje koffie halen rondom de kerk. En, uh, maar sommige mensen, ja, in het tweede deel, uh, ja, dat, dat wordt af en toe toch voor veel... sommige mensen iets te veel. We hebben dus... wel eens een paar mensen die uh, flauw vallen, gewoon van de warmte oh. en uh, het lange stilzitten. Maar de meeste mensen zijn toch nog steeds ge gewoon zeer geboeid door de muziek en uh, houden het prima vol. Ja, de Voorbereidingen zijn natuurlijk in volle gang. Bent u daar eigenlijk nog druk mee? Of is, wordt dit routine? Of is het toch ieder jaar weer anders? Nou, het, het, het, voor een deel is het wel routine, maar het blijft toch altijd weer spannend uh, om 1700 mensen binnen afzienbare tijd een kerk in en uit te krijgen. Uh, nou, de persaandacht is aan, altijd aanzienlijk uiteraard. En uh, we hebben altijd een aantal bijzondere gasten op de Goede Vrijdag. Dus het blijft altijd toch weer eventjes uh, een, uh, nou, een hele organisatie. Ja, en hoe is het met de uitvoering? Zitten daar ook nuance, verschillen in? Of, of doet de dirigent Jos van Veldhoven is dat, uh, het ieder jaar precies hetzelfde? Uh, nee, hij doet het zeker niet precies hetzelfde. Hij, uh, hij bouwt altijd uh, op het uh, gegeven dat hij altijd probeert om uh, het, de Matthäus zo uh, origineel mogelijk uit te voeren. Um, wat natuurlijk heel lastig is, omdat niemand weet hoe, uh, hoe Bach het zelf heeft gedaan in zijn tijd. Want er zijn geen opnames van en ook geen documentatie. Um, de documentatie die we hebben, dat, zijn eigenlijk, uh, dat is eigenlijk geen bladmuziek. En uh, ja, wat, wat andere mensen of hij zelf ooit ergens in brieven geschreven heeft over uh, het geheel... Um, maar het is, uh, die, ja, dat, dat weet niemand zeker. Dus iedereen die de, uh, de Matthäuspersoon uh, dirigeert, is eigenlijk bezig met zijn eigen interpretatie daarvan. Ja. En Jos van Veldhoven probeert in ieder geval uh, zo historisch correct mogelijk dat uit te voeren. Dat ja. is eigenlijk ons, uh, ons belangrijkste element daarin. Ja, en hoe is dat? In de voorgaande jaren wordt dat ook altijd nagesproken van. Zeg, hoorde je die verandering daar? Of hoorde je die aanpassing zo? Nou, zeker de kennis, die, die houden dat natuurlijk uh, nauwlettend in de gaten. Ja. En daar uh, zijn ook allerlei meningen over. Uh, de een die vindt dat het met een heel groot orkest moet om de dramatiek uh, heel echt eruit uh, te laten springen. En de ander vindt juist dat je het klein moet houden om juist het, uh, nou ja, het, het, het, uh, het karakter van het stuk te bewaren. Ja, dat, dat zijn elke mening is eigenlijk uh, niet goed of fout. <laughs> dat is eigenlijk grappig, grap, omdat iedereen, uh, omdat niemand het weet. Nee. Uiteraard. Uh, zeg, dan is natuurlijk de kabinet er altijd bij. Uh, niet helemaal voltallig en zeker dit jaar niet, want de premier komt niet. Mark Rutte gaat naar Leiden. Hij kiest ja. ervoor om het ene jaar daarna te gaan en het jaar daarop... dan naar een andere uitvoering van de Matthäus Passion. Is dat nou nog een teleurstelling voor u? Nou, laten we vooropstellen dat we in ieder geval heel erg blij zijn... Uh, dat de minister-president uh, naar een Matthäus Passion in Nederland gaat. Dat vinden wij heel belangrijk. En dat het af en toe een keertje door ons niet is. Nou, we nodigen hem elk jaar uh, gewoon uit. En uh, als hij uh, komt, dan vinden we dat hartstikke fijn. En als hij niet komt, uh, dan, dan is dat uh, helemaal prima. Ja, nog genoeg ministers over. Ook dat. <laughs> Meneer Lichterlijn, ik wens u een mooie uitvoering. Oké, okay, hartelijk dank. Kees Lichterlijn van de Nederlandse Bachvereniging over de Matthäus-passion vandaag in de Grote Kerk in Naarden. Natuurbeheerders gebruiken vaak schapen om heide te ontdoen van oprukkend gras. Maar onderzoek laat nu zien dat deze begrazing soms heel nadelig is voor zeldzame vlinders. Verslaggever Roepau sprak met wetenschapper Toos van Noordwijk over dit lastige dilemma. Schapen zijn prima natuurbeheerders. Zeker. Maar niet altijd. Klopt ook. Hoe zit het nou precies? Ze eten de grassen en de andere vegetatie op. En daardoor ja. zorgen ze dat er plek komt voor allerlei bijzondere soorten. En die bijzondere soorten, die uh, hebben weer een relatie met allerlei ander uh, leven. Insecten bijvoorbeeld, bijzondere vlinders. Zeker, op kalkgraslanden kunnen hele bijzondere insecten voorkomen. En heel veel bijzondere vlinders. Het uh, dwergblauwtje, uh, bruin dikkopje, het kalkgrasland dikkopje. Maar daar zijn er niet zo heel veel meer van in Nederland. Dus is het zaak om daar zorgvuldig mee om te gaan? Moet je die kalkgraslanden goed beheren? Maar nou zijn die schapen soms een beetje te fanatiek, heb ik begrepen. Dat klopt, we hebben onderzoek gedaan. En daaruit blijkt dat uh, bij de begrazing die nu in een aantal terreinen uitgevoerd wordt... met hele intensieve schapenbegrazing in de herfst... dat wel de helft van de rupsen opgegeten wordt uh, door de schapen. En daardoor geen vlinder meer wordt. Maar niet begrazen is ook een probleem. Want dan uh, beginnen die grassen allemaal op te schieten vanwege... Uh, een overdaad aan stikstoffen die uit de lucht komen neer, dwarrelen. Vanwege de intensieve veehouderij, auto's, bedenk het maar. Dat klopt. Die die zijn heel voedselarm van nature. En die werden vroeger ook altijd begraast. En daar kunnen ze ook prima tegen. En daar kunnen ook die insecten prima tegen. Um, als het maar niet te intensief gebeurt. En door de grote hoeveelheid uh, stikstof die er nu uit de lucht komt... Um, moet het steeds intensiever. En daar komt bij dat er nu nog maar hele kleine kalkgraslandjes over zijn. Kleine snippertjes. Dus als het een keer misgaat in zo'n gebied... kunnen die insecten ook geen kant op. Uh, en dan verdwijnen ze. En dan kunnen ze ook niet meer terugkomen. Terwijl ze vroeger bijvoorbeeld in een berm... een klein weggetje gewoon konden overleven... en daarna weer terug konden komen. Ja. Dus dan kun je eigenlijk twee dingen doen... Ervoor zorgen dat er minder stikstof in die kalkgaslanden terechtkomt. Maar dat lijkt me een vrij moeilijke opgave. Legt de industrie plat, de landbouw gaat niet gebeuren. Dus je moet dat begrazingsregime gaan aanpassen. Het mooiste zou inderdaad zijn als er echt wat aan de stikstof gebeurt. En dat is ook wel de bedoeling. En zolang moeten we het doen met begrazing zo goed mogelijk uitvoeren. Je moet daar heel goed over nadenken en ook elk gebied is weer anders. En voor elk gebied zou je moeten kijken wat er precies speelt... en wat de bijzondere soorten zijn die er zitten. Maar om dat echt goed te doen, moet het in kleine stukjes tegelijk... in voorjaar en zomer. En dat is een kostbare aangelegenheid. Ja, dat is duurder. Nou, steeds kleine stukjes en steeds weer terugkomen met een, met een schaapskudde... is in ieder geval ingewikkelder. En op ja. zijn minst om op te starten duurder. Ja, maar dat zal wel weer balen dat uh, zo'n maatregel meer geld gaat kosten. Want het natuurbeheer in Nederland staat sowieso al ongelooflijk onder druk... En dan komt hij met zo'n aanbeveling. Zijn we blij mee? Ja, daar kan ik ook niet veel aan doen.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 Zembla deze week over de taxibus. Maike is blind, Henri zit in een rolstoel, het bejaarde echtpaar van midden is slecht ter been. Voor vervoer zijn ze afhankelijk van de regiotaxi. Maar de gemeente bezuinigt daarop. Busjes komen te laat, de gebruikers staan in de kou. Stress door de taxibus in Zembla. Vanavond 10 voor half 10 bij de VARA op Nederland 2. Ondernemen in zwaar weer. U kunt wachten tot het opklaart. Dat kan. Een jaar, misschien twee jaar. Of u zoekt naar kansen.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 Wachtlijsten bij de Voedselbank. En Bouterse noemt Amnestiewet een nieuw begin. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Het aantal klanten van de Voedselbank groeit snel met zo'n 10% per maand. En die groei gaat zo snel dat er wachtlijsten ontstaan. En het moeilijk wordt voor iedereen gezond voedsel te regelen. De Voedselbank heeft wel een verklaring voor de snelle groei. We zijn een nieuw jaar begonnen. Mensen zitten met hogere kosten. Hogere ziektekostenpremies, hogere eigen bijdragers, energierekeningen. Uh, nou, het is van de week ook al in het nieuws geweest... Uh, de gedwongen verkopen van huizen, huisuitzettingen. We zien alles langskomen. Echt, het is uh, uh, nou, te gek voor woorden wat er gebeurt op dit moment. De Surinaamse president Boutersen noemt de Amnestiewet een nieuw begin. Hij zei dat de nieuwe wet is bedoeld om het hele land weer bij elkaar te brengen. De Amnestiewet werd gisternacht aangenomen. De verdachten van de decembermoorden in 1982... onder wie Boutersen zelf gaan daardoor vrij uit. Klanten van Vodafone hebben in Rotterdam en Den Haag ook vandaag nog last van de telefoonstoring. Bellen en sms'en gaat moeilijk, zegt de topman van Vodafone. I think it is de take the rest of the day to do those final areas and I think we also must uh, be honest and say that there are going to be some general problems on the network as we restore services as a complex process. I think we will still have a day today. Het is al de derde dag dat er problemen zijn met het netwerk van Vodafone. Ze ontstonden door een brand bij een telefooncentrale. De rebellen in Noord-Mali hebben de onafhankelijkheid uitgeroepen. De Tuarek-groepering MNLA zegt dat het gebied voortaan Azawad heet. De Tuareks veroverden deze week Timbuktu en heersen daarmee over het gebied. De beweging roept andere landen op de soevereiniteit te erkennen. De rebellen zeggen dat Azawad ten onrechte bij Mali is gevochten toen de Franse kolonisator zich in 1960 terugtrok uit het gebied. De Belastingdienst gaat een groep mensen direct de definitieve aanslag sturen. Het is een proef onder 40.000 mensen bij wie de fiscus ervan uitgaat dat de aangifte klopt, staatssecretaris Wekers. Als we toch uh, de zekerheid hebben dat de aangifte gevolgd kan worden, waarom dan nog een tussenstap als voorlopige... Aanslag. En een aantal maanden later of een jaar later de definitieve aanslag, dat brengt alleen maar onzekerheid met zich mee. Het brengt eh, onduidelijkheid met zich mee en ik wil het graag eenvoudiger en duidelijker hebben. De proefpersonen krijgen dus geen voorlopige belastingaanslag en hoeven niet maanden te wachten op zekerheid. De Russische wapenhandelaar Victor Boet heeft in Amerika een celstraf van 25 jaar gekregen. De rechter zegt dat hij schuldig is aan wapenhandel en samenzwering. Boet was jarenlang een grote speler in de internationale wapenhandel. Hij kon raketten leveren, machinegeweren en wat al niet meer. En de film Lord of War met Nicolas Cage is op zijn persoon gebaseerd. Het laatste nog levende originele lid van de Ierse folkgroep... de Dubliners is overleden. Banjo-speler Barney McKenna was een van de oprichters... van de Dubliners in 1962. De Dubliners werden bekend met onder meer Seven Drunken Nights... en met hun versie van The Wild Rover... En Barney McKenna is 72 geworden. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. In het oosten en zuidoosten van het land hangt lage bewolking... en kwam het afgelopen nacht niet tot vorst. In het noorden, westen en zuidwesten zijn er opklaringen... en heeft het op veel plekken wel licht gevroren. Aan de grond zelfs lokaal matig. Vanochtend is er op veel plaatsen ruimte voor de zon. Later neemt vanuit het noorden de bewolking toe... en in de namiddag gaat het in het noorden en noordwesten regen. De wind draait vandaag naar het westen en neemt toe tot matig... In het noordelijk kustgebied wordt de wind vrij krachtig, windkracht 5. De maximumtemperatuur komt uit tussen 7 graden op de Wadden en 11 in Limburg. Vanavond kan er ook in het zuiden en oosten van het land een beetje regen vallen. In de nacht trekt de regen naar Duitsland weg en volgen er enkele opklaringen. De temperatuur zakt naar ongeveer 3 graden. Morgen is er een mix van wolken en zon. In de middag is er ook een enkele bui mogelijk en hierbij is een vlok natte sneeuw niet uitgesloten. Er waait morgen een koude noordenwind en de temperatuur blijft steken rond 8 graden. Eerste paasdag start droog, maar later volgt regen. Tweede paasdag verloopt waarschijnlijk geheel bewolkt en regenachtig. Wel stroomt er zachtere lucht over het land... en daardoor loopt de temperatuur op naar een graad of 13. ANWB Verkeersinformatie. Nog veel vertraging op de A12 Den Haag naar Utrecht. Er staat tussen Nieuwebrug en de Meern 8 kilometer. Vanmorgen is daar een ongeluk gebeurd met drie auto's en een vrachtwagen. En op dit moment is de politie bezig met een technisch onderzoek. En daardoor is bij de Meern alleen de vluchtstrook open. Rijdt u nog in de regen Den Haag, kunt u het beste omrijden via Amsterdam of via Rotterdam-Gorkum. Harry, die investering kost veel geld. Maar we zitten krap bij kas. We krijgen namelijk nog heel veel geld van onze klanten.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 De politie in Den Haag gaat juweliers streng controleren. Een deel van hen blijkt een cruciale rol te spelen bij de heling van gestolen sieraden. Ga erover praten met Wim Hoonhout van de politie Haaglanden. Meneer Hoonhout, goedemorgen. Ja, een hele goedemorgen. Om maar eens te beginnen met uh, het stelen van sieraden, van juwelen. Gebeurt dat veel? Ja, we hebben afgelopen jaar in Den Haag toch een stijging gehad van het aantal straatroven. Met name van uh, sieraden gouden kettingen. En uh, ja, de hele uh, maakte dief is is uh, zeg maar, de titel van het project, hè? de oude slogan was uh, zonder heler geen steler, blijft nog steeds uh, ook in Den Haag uh, toch voor toepassing. Ja, maar maar heeft u er verklaring voor waarom, waarom dieven het zo gemunt hebben op de sieraden? Nou ja, kijk, de goudprijs is natuurlijk uh, uh, ontzettend hoog, hè. dus dat ja. is uh, aanleiding één. En de tweede is natuurlijk uiteraard ook wel de, we de, de situatie op de financiële markten, waardoor er toch weinig uh, kans op arbeid is. En, uh, ja, en als dan makkelijk aan uh, geld kan komen door zo'n ketting uh, te beroven en dan ook uiteindelijk snel te kunnen verkopen, ja. Ja, dan is de cirkel snel rond. En u zegt het, het is dus makkelijk om hem te verkopen, dus om hem door te verkopen en dus wordt er geheeld. Ja, dat klopt. We hebben geconstateerd dat we met name natuurlijk we zijn in de Haagse oude binnenstad een aantal winkeliers zijn veranderd van, van eigenaar. Er zitten wat kleinschalige ondernemingen in, eenmanszaakjes, vaak ook met een niet-Nederlandse achtergrond, die niet ook bekend zijn met de formele regels als het gaat om zeg maar, opkoopregisters bijhouden. Hoe moet je dan invullen, wat moet je opschrijven? Dus enerzijds proberen we hun zeg maar, op te voeden daarin. En uiteindelijk met als doel de doel om te voorkomen dat er, eh, nou ja, dat, dat er een afzetmarkt ontstaat. Nou, die Nederlandse regels houden in uh, dat er een registratieplicht is, dus wettelijk geregeld, daar houden ze zich niet aan. Nee, zij moeten re registreren in een opkoopregister. En dat moeten uh, SIRA die ze aannemen, moeten vijf dagen bewaard worden, moeten goed omschreven worden en moet Er moet een afschrift gemaakt worden van het legitimatiebewijs. Nou ja, al deze uh, uh, uh, uh, ja, voorwaarden ja, die worden toch wel met, met voeten getreden. Vandaar ook nu de focus op deze ondernemingen. Nou, hoe kan dat? Want controleert de politie dan niet genoeg daarop? Dat ze zich... Of is dat eigenlijk een taak van de politie of ze zich aan die registratieplicht houden? Nou, het is vooral wel een deel van politietaken. Zeker ook als het gaat om de aanpak van de criminaliteit. We hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in criminele jeugdgroepen. Vorig jaar 338 van dat soort jonge verdachten aangehouden. die zich ja, toch ook aan veel aan straatroven schuldig maken die pakkans is vergroot en wil je nou nog meer bereiken... dan moet je ook andere wegen uh, gaan bewandelen. Ja. En dit is er eentje die zeker voor de hand ligt. Ja, maar goed, ik lees een reactie van de juwelier. Ze zegt, ja, die, die uh, registratie die verwatert... omdat er sowieso toch nooit op gecontroleerd wordt. Nee, dat is ook een feitelijkheid uh, op capaciteit. Is elke dag schaars te verdelen. En als je te maken hebt met, met, met ernstige delicten als woninginbraken, straatroven en overvallen. kunt je zich ook voorstellen dat natuurlijk controle van de juwelier. Nou niet hoog tot prioriteitenlijstje staat. Ja, maar het wordt nu opgevoerd, neem ik aan. en wordt gestraft als er heling wordt geconstateerd? Ja, een eerste, nou ja, een eerste aanleg. als uh, laten we even simpel houden. het niet bijhouden van het opkopen gisteren. is gewoon een, een, een, een transactieboete van ongeveer 200 euro. Maar als er natuurlijk, natuurlijk sprake is van een heling, ja, dan praat je over misdrijven, dan praat je over aanhouden en de winkels sluiten en uh, ja, voorgeleiden bij justitie. En ja, goed, en de juweliers kunnen dus op extra controles rekenen? Wat ons betreft is er zeker, want we willen af van het aantal straatroven. Wim Hoonhout van de politie Haaglanden, dank u wel. In het debat gisteravond weigerde minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken opnieuw zich uit te spreken over het omstreden meldpunt voor Midden- en Oost-Europeanen van de PVV. Op aandringen van de Kamer zal het kabinet voortaan wel, desgevraagd... vertellen hoe de Kamer erover denkt. Die keurt de insight af in meerderheid. De ambassadeurs van tien Midden- en Oost-Europese landen waren aanwezig... tijdens het debat uit bezorgdheid. Zij wilden niet reageren. Verslaggever Michiel Breedveld spreekt er wel over met minister Rosenthal. De zaal zat vol met ambassadeurs... bezorgd over hoe het hier ging in Nederland... Zij zeggen. wat vanavond gebeurde. was een stap voorwaarts. Kunt u verklaren waarom? Ik denk dat, dat, uh, dat die stap voorwaarts. hierin gelegen is. dat ik net als trouwens de premier. Uh, zowel uh, mondeling als ook schriftelijk. nog eens heb nadrukkelijk naar voren heb gebracht. dat voor de Nederlandse regering. het arbeidsmigratiebeleid. Uh, per saldo. positief uitpakt. dat we tegelijkertijd onze ogen niet moeten sluiten voor de misstanden die er zijn. Misstanden die voor een belangrijke mate ook, in belangrijke mate ook juist... Eh, dan ten koste gaan van het wel en wee van eh, de arbeidsmigranten zelf. Ja, ik denk dat zij die stap voorwaarts vooral ervaren omdat nu duidelijk wordt dat de website niet gedragen wordt door het Nederlandse kabinet... en zeker niet door een meerderheid in het parlement. Sterker nog, er is geen enkele partij die het voor de PVV opneemt. En die duidelijkheid, daar ontbrak het dan nogal aan. Nou, de Nederlandse regering, ik heb vanavond niet anders gezegd... dan datgene wat al midden maart in een brief naar de Kamer is gemeld... door de premier. Maar misschien aanleiding... had u het wat harder aanleiding... in het buitenland moeten zeggen. Naar aanleiding van de resolutie die er in het Europese parlement is aangenomen. En ik herhaal dus de formulering... die. Wij... Steeds hanteren. De website van de PVV is de website van een politieke partij. Deze website reflecteert geenszins de gedachten of het beleid van de Nederlandse regering. Maar kunt u dan verklaren dat daar kennelijk toch bezorgdheid over is in die Midden- en Oost-Europese landen? Wat, wat die bezorgdheid betreft, is misschien gelegen in het feit dat er de indruk zou zijn. Dat, het dat de arbeidsmigratie naar Nederland door de Nederlandse regering... Um, negatief zou worden beoordeeld. De ambassadeurs willen geen tekst en toelichting geven... maar ze hebben wel laten weten dat ze hier juist gekomen zijn... omdat ze bezorgd zijn. Kennelijk is de boodschap die u nu toch weer verkondigt niet overgekomen. En dat is precies de zorg die een grote meerderheid in de Tweede Kamer... ook uitspreekt vanavond. Ik kijk daar anders tegenaan... En ik kijk er ook anders tegenaan vanuit de ervaring die ik heb opgedaan met de tien ambassadeurs die hier waren. Ik heb met hen een uitvoerig gesprek gevoerd, tijd terug, over een brief die ze hadden gestuurd. In dat uh, gesprek hebben wij de verschillende zaken met elkaar gewisseld. Was het voor hen een eye-opener om te horen over de wijze waarop de Nederlandse regering tegen de arbeidsmigratie aankijkt. En ook vooral ook aankijkt tegen het tackelen van de misstanden die er zijn in de richting van um, uh, arbeidsmigranten die naar Nederland komen. Is het niet tekenend dat die duidelijkheid pas komt... op het moment dat u het ze uitlegt in een gesprek? Het is altijd goed om met elkaar te communiceren. Dat is zo. Dat is zo. Maar ik, ik wijs er nogmaals op... heb ik ook van, vanavond in het debat gedaan... dat de conclusie die wij al trokken na het gesprek dat we hebben gevoerd ik met die tien ambassadeurs, dat de betrekkingen tussen Nederland en de Midden- en Oost-Europese landen daar aanwezig voortreffelijk zijn. En dat we ervoor gaan zorgen met elkaar dat die nog voortreffelijker worden dan ze al zijn. De nationale ombudsman houdt een hoorzitting vanwege de aanpak van de Q-koorts. Daarbij gaat die twee oud-ministers onder Ede horen. Spreek straks met Alex Brenninkmeijer. Eerste verkeersinformatie bij de AWB, John Zahoka. Nog steeds veel vertraging op de A12. Den Haag naar Utrecht. Tussen Nieuwe Brug en de Meer 8 acht kilometer. Dan komt er een ongeluk met drie auto's en een vrachtwagen. Het is maar alleen de vluchtstok is daar open. Vanwege een technisch onderzoek van de politie. Rijdt u nog in de regio Den Haag? Kunt u het best omrijden via Amsterdam of via de Rotterdam-Gorken. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. De Belastingdienst gaat het niet leuker maken, maar wel makkelijker voor zichzelf. Staatssecretaris Wekers van Financiën wil de voorlopige belastingaanslag afschaffen. Volgens Wekers zorgt dat voor meer duidelijkheid voor de belastingbetaler... en minder administratieve rompslomp. Nou, als we toch uh, de zekerheid hebben dat de aangifte gevolgd kan worden... waarom dan nog een tussenstap als voorlopige aanslag En een aantal maanden later of een jaar later... de definitieve aanslag, dat brengt alleen maar onzekerheid met zich mee. Het brengt uh, onduidelijkheid met zich mee. En ik wil het graag eenvoudiger en duidelijker hebben. We gaan erover praten met Michael van Geilswijk, partner bij BDO Accountants en Belastingadviseurs. Meneer van Geilswijk, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wordt het inderdaad dan duidelijker en eenvoudiger? Uh, nou, het snel afromen van, van aangiftes die, uh, ja, die gewoon goed zijn... Uh, ja, dat is gewoon een goede zaak... Ben ik helemaal eens met uh, staatssecretaris Bekers uh, dat een, een extra ronde overbodig is. Mm. Ja, ja, mij zat hij niet in de weg, die voorlopige aanslag. Uh, anderen wel? Nou, ook niet. Maar uh, ja, het is gewoon een onnodige tussenstap. Als je weet, uh, als je je dienstje aangifte in en uh, als die is uh, goed als goed is beoordeeld, dan krijg je nu een voorlopige aanslag. En uh, ja, later krijg je dan nog de definitieve. Maar ja, als die meteen goed is, waarom, krijg je dan, waarom zou je dan niet meteen de definitieve aanslag uh, opleggen? Ja. En, en, en de, de functie daarvan, je zegt het was een overbodig, had die dan helemaal geen functie? Ja, als er dan later nog gecorrigeerd zou worden. Maar kwam dat dan bijna niet meer voor? Nou, dat kwam, uh, zeg maar, ik denk dat je dat in een historisch perspectief moet zien. Uh, vroeger deed je papier aangifte... En dan werd er later die aangifte geregeld. Toen hebben ze als tussenstap gedaan als service aan de belastingplichtigen... om snel hun geld terug te krijgen, een voorlopige aanslag. Maar ik denk dat inmiddels de systemen zo, zodanig goed, goed zijn... dat ze dus uh, uh, heel snel kunnen controleren. En dus ook heel snel die, uh, voorlopige, die definitieve aanslag uh, kunnen, kunnen afronden. Ja, dus het is voor alle partijen handiger, uh, want je kunt dus al... Uh ook je geld terugkrijgen voor 1 juli als het allemaal goed gaat het gaat voorlopig eerst nog om een proeven ja. die staatssecretaris gaat uitvoeren. Aan de andere kant um, scheelt het ook de belasting niet aan rente, geloof ik. Hoe zit dat? Uh, nou, als je snel betaalt, dan uh, hoef je ook uh, als de, de belastingdienst moet uitbetalen, dan um, moet ze nu ook uh, rente meebetalen. Nou, als je snel uitbetaalt, hoef je ook minder rente te betalen. Ja. Uh, als ze voor 1 juli betalen, hoeven ze zelfs helemaal geen rente te betalen. Maar de keerzijde is ook dat je zelf ook geen rente ontvangt als je iets terugkrijgt van de fiscus. Precies. Dus is voor de consumenten, voor de belastingbetaler dan weer een ongunstig kantje? Voor de, de ontvangende, de mensen die geld terugkrijgen, is dat, uh, is dat wat uh, uh, nadelig. Alleen, ja, ik denk dat de administratieve voordelen daarvan uh, van het snel terugkrijgen toch opwegen tegen uh, zeg maar het nadeel dat je misschien wat minder rente ontvangt. Ja, het is een beetje extra vakantiegeld als je het zo op tijd krijgt. Ja, en de bedragen die zijn ook, uh, hoe sneller je het doet, uh, hoe, hoe minder uh, belangrijk die rentebedragen zijn. Ja, maar goed, grote, grote getallen waren het niet voor de particulieren. Nee, nee, nee, precies. Uh, maar ik wilde, zeg maar, één kanttekening bij deze hele uh, exercitie kan je wel maken. En dat is dat de Belastingdienst alleen, uh, die heeft één keer de kans om een aanslag op te leggen. Ja. Uh, om het één keer, in één keer goed te doen. Dus uh, ze moeten het wel... Dit proces moeten ze alleen doen bij aangiftes die, uh, waarvan ze overtuigd zijn dat het goed is. Mm -hmm. uh, nou, want anders dan kunnen ze niet in de, in de, in de rebound uh, nog eens een keer uh, uh, die aanslag vaststellen. Dus u zegt eigenlijk, zouden ze dat overeind moeten houden voor dingen waar ze niet helemaal zeker zijn? Uh, de zaken waar ze over twijfelen, moeten ze niet in één keer regelen. Goed. Michael van Geijlswijk van BDO Accountants en Belastingadviseurs. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. President Karimov duldt al meer dan twintig jaar... geen enkele vorm van kritiek op zijn dictatoriale bewind in Oezbekistan. Toch slaagt de theatergroep Ilk Hom... er soms in controversiële stukken op te voeren. En daarvoor kregen ze de Prins Klaus-prijs. Conspident Kisha Hekster was erbij in Tashkent, de hoofdstad van Oezbekistan. De hoofdrolspeler van vanavond... Wat betekent deze prijs voor u? Het is een heel belangrijk evenement theater. Uh, het is ongelooflijk belangrijk voor ons. We zijn helaas heel ver van Europa, van het Westen verwijderd. Maar we zijn enorm vereerd dat ze zelfs in Nederland ons nu kennen. U bestaat 35 jaar in Oezbekistan. Hoe bent u erin geslaagd al die tijd door te gaan met uw theaterstukken? Dat is het allerbelangrijkste. We zijn niet commercieel, dat is ook belangrijk. Wij slagen erin om te leven van onze stukken. En natuurlijk zijn we blij met iedere steun die we daarbij krijgen, nationaal en internationaal, zoals vanavond van het Prins Klaus Fonds. Christa Meijersma, directeur van het Prins Klaus Fonds. Wat heeft u gezien? Ja, ik heb een prachtig stuk gezien, wat ik al eerder op dvd had gezien... en nu dan uh, tijdens de juryvergadering en nu live heb gezien. Ik was er uh, erg door geroerd. Uh, een combinatie van ja, traditionele elementen van muziek en theater... en hele moderne vertolkingen en dat in een prachtige, prachtige mix. Het thema leek mij de val van de macht. Is dat iets wat in Oezbekistan blijkbaar op het toneel aan de kaak gesteld kan worden? Het thema was duidelijk uh, macht, het gebruik van macht, uh, de val van de macht. Uh, uh, ja, kennelijk kan dat hier aan de kaak gesteld worden. Elkom Theater heeft de prijs gekregen, uh, ten eerste natuurlijk om de kwaliteit van, uh, van het werk wat we vanavond gezien hebben. Maar het, het theater staat voor veel meer. Uh, ze zijn een uh, organisatie die al 35 jaar lang een onafhankelijk platform vormen... Uh, waar heel veel ja, theater, maar ook andere kunstuitingen plaatsvinden. Uh, het is ook een plek waar jonge artiesten opgeleid worden, jonge theatermakers. Um, er wordt echt hier geïnvesteerd ook in, uh, in jonge mensen. In die zin is het een, uh, een hele bijzondere plek. In het juryrapport stond het Eelkom Theater een plek waar gesproken wordt... Op een plek waar verder gezwegen wordt. Hoe verklaart u dat dat Ilkomtheater daarin slaagt in Oezbekistan? En toch kan overleven? Je ziet in moeilijke situaties wel vaker dat er mensen zijn die uh, uh, zo'n motivatie hebben om iets te doen. En zo'n passie. Uh, dat ze het gewoon doen. En dat het kan. Het zijn unieke plekken. En dat is precies eigenlijk wat een, uh, een, uh, een prijswinnaar van het Prins Klaus uh, uh, karakteriseert. Uh, uh, Moed. Doorzetting en uh, ja, een, een rolmodel ook zijn voor anderen. Oezbeekse theatergroep Ilk Hom kreeg dus gisteravond de Prins Klausprijs. Wordt een bijdrage van Kisha Hekster. Gaan we weer naar Mark Robin Visser. Die is inmiddels ergens anders naartoe in Dijkerhoek. Mark Robin hadden ze vorig jaar de grootste. Ja, het is een competitie hier hè, in de gemeente rijssen Eigenlijk gaat het ieder jaar tussen vier gehuchten. Vorig jaar had Dijkenhoek de grootste bult, de hoogste pasbak. Hoe hoog was die, Carlo? Uh, 17 meter... Uh, centimeters weet ik niet precies meer, maar een goede 17 meter. Ja, 17 meter. Nou was ik vanochtend bij jullie buren in Espelo. Ja, ja, ja, klopt. En uh, je hebt hem zelf ook wel gezien denk ik? Ja, ja, ja, ja, ja. Dat is indrukwekkend. Ja, die is wel ietsjes groter dan die van ons, ja. Die gaat 44 meter hoog is hun bedoeling worden. Ja, ja, ja, dat willen ze wel, ja. ja. Zeg, maar hoe kan het nou dat jullie uh, nu veel lager zijn dit jaar? Nou, wij gaan gewoon voor de competitie. Wij pakken alles met de hand. En hun uh, gaan dit jaar gewoon een stapje verder en doen en wilt een wereldrecord aan. Nou, zo gek zijn wij nog niet. Dus uh, doen we doen alles nog gewoon in uh, competitieverband, zeg maar. Kijk, in Espelo uh, staat een hoogwerker. Dat hebben jullie niet. Maar jullie hebben hier wel een shovel en een grijper. Ja, ja, ja. Om... En, uh, en, en ook, ik zie wel dat jullie een andere stapelstrategie hebben. Want ik zie hier een boerenwagen. Daarbovenop staat een wat kleinere boerenwagen. En daarbovenop staat weer... Een soort stijger? Ja, dus dat zijn stijgers. en dan uh, doen we gewoon mannetje bij mannetje, geven we alle takken door. Steeds een trapje naar boven en dan uh, pakken we alles op paasvuur. Boom, het is eigenlijk een hele hoge trap die jullie eigenlijk gemaakt hebben, die nu nog wordt opgebouwd. Lukt het? Ja, zeker. Want uh, nou, er staat nu wel een man of twintig uh, die dus uh, de dingen aan het doorgeven zijn. En uiteindelijk wordt dan het hout erop gesleept. Het is maar wat je leuk vindt. Ja, nou ja, hobby hè. <lacht> is het een hobby, ja? Ja, och, hoort erbij... Dat hoort erbij. Ja, het is traditie. Dus, uh... Het is een hele oude traditie. Het ja. is een eeuwenoude traditie. Klap, ja. ja. ja. ja. En hier... Het is een heidense traditie. Ja. ja, en hier zijn we een beetje fanatiek aan uh, met, de, met de buurtschap om ons heen, dus, uh... Ja. Oké, okay. nou, ik, uh, ik, ik ga dit even gadeslaan en dan uh, gaan we straks naar Negenen nog eens even verder kijken... hoe hoog het hier in Dijkershoek gaat worden. Tot straks. De Nationale Ombudsman die gaat twee oud-ministers onder Ede horen. De ombudsman is bezig met een onderzoek naar de aanpak van de Q-koorts. Meneer Brenninkmeijer wil van de oud-ministers Klink en Verburg weten... welke keuzes ze daarbij hebben gemaakt. Alex Brenninkmeijer, Nationale Ombudsman, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Klink destijds de minister van Volksgezondheid... Verburg destijds de minister van Landbouw. Wat wilt u nou van hem weten? Um, ik, ik wil weten hoe de afweging gemaakt is. En dan met name op twee punten... Uh, ...informatie voor, uh, voor het publiek hè? In, in Brabant, in het Brabantse land... ...maar ook mensen die daar uh, op bezoek waren. Wat moesten mensen op een gegeven ogenblik in redelijkheid weten... ...over de besmetting met de Q-koorts en de risico's daarvan. En het tweede is natuurlijk de opstart van de maatregelen... ...om de Q-koorts te, te bestrijden. Uh, daar zijn keuzes bij gemaakt. En uh, ik wil die, die keuzes helder in beeld hebben omdat ik eerder mevrouw Schippers uh, indringend dringend vraag heb voorgelegd... is hier niet toch sprake van een bijzondere situatie... waarbij je moet zeggen dat bepaalde groepen mensen... in een zeer nadelige positie terecht zijn gekomen... door de q koortziekte ja. en de chronische Q-koordziekte. En dat daar enige vorm van compensatie, erkenning en compensatie noodzakelijk is. Ja, minister Schippers, de huidige minister van Volksgezondheid. Um, maar meneer Brengen, wilt u nou weten wat ze hebben besloten... of wilt u van die oud-ministers weten of ze ook aan de gevolgen hebben gedacht? Precies, daar gaat het om. Hè. Het gaat mij om het perspectief van doorsnee burgers. En ik wil hun redeneringen toetsen aan de belangen van die doorsnee burgers. En vraag ook inderdaad of ze daaraan gedacht hebben. Ja, want ik heb u eerder horen zeggen, uh, ja, waar gehakt wordt vallen Spaanders. Dus af en toe moeten er beslissingen worden genomen die voor iemand anders niet zo gunstig uitpakken. Maar dan moet je er dus wel uitleg bij geven. Uitleg bij geven, maar neem nou bijvoorbeeld de aanleg van de Noord-Zuidlijn in, uh, in, in Amsterdam. Ja, daar zijn ook dingen gebeurd waar iedereen ongelukkig mee is, maar dan zeg je nou ja, dan moeten we dat compenseren. Um. Zo hoort het erbij. En of in dit geval, je het, want ik, ik heb ook gezegd, het is cynisch om te zeggen waar gehakt val, wordt vallen Spaanders, Want in dit geval gaat het toch om iets wat zeer serieus is. Ja. Namelijk dat het leven van mensen bedreigd is en uh, geschaad is. Ja, en die mensen, dat, daar doet u het voor, want uh, die mensen voelen zich in de kou staan. Dat, dat is voor mij het aanknopingspunt, dat ze zich tot mij gewend hebben en hebben gezegd... wij hebben het gevoel dat wij in de kou staan, we hebben het gevoel dat wij uh, niet de erkenning krijgen die, uh, die de situatie rechtvaardigt. Ja, dus u vindt die erkenning moeten komen, ook een compensatie? Ja, ik heb, ik heb de minister concrete gevallen voorgelegd. Uh, en, hey, want de minister zegt, er is eigenlijk niks bijzonders aan de hand, we hebben toch een, uh, een via, we hebben een werkloosheidsregeling, we hebben bijstand. Algemene dus ik, regels? Ja, algemene regels. Maar ik heb gezegd, kijk nou eens in concrete gevallen... van mevrouw X en meneer Y of dat dan wel voldoet. En daar kreeg ik weer het algemene antwoord op. En toen dacht ik, ja, nu moet het beeld wat indringender neergezet worden. Ja. En, u gaat er ook ambtenaren horen. Hè? Op het verzoek van het kabinet gaat dat achter gesloten deuren gebeuren. Dan de ministers onder Ede. Hoe belangrijk is dat voor u dat ze onder Ede staan? Nou, ik denk dat dat toch bij veel mensen het gevoel bestaat dat er niet volledige opening van zaken is gegeven. En door onder Ede te horen... Uh, is er in ieder geval die garantie... dat wel volledige opening van zaken wordt gegeven... en, en dat er gewoon niks uh, verborgen blijft. Alex Brenninkmeijer, de Nationale Ombudsman. Hartelijk dank voor uw uitleg, meneer Brenninkmeijer. En een goede morgen. Na negen uur meer nog over de paasvuren... hoort u van Mark Vissen. En ik bel met Harry van Bommel van de SP... Um, om er eens te vragen waarom hij opeens steunt... De uitbreiding van het mandaat... Van van de Nederlandse F-16 in Afghanistan. Hooggeëerd publiek. Ik was met haar alleen. We keken naar elkaar. We spraken van de lieve. Het was toch zo mooi. Zondagavond op Radio 1: Het verhaal achter de legendarische smartlap. Manuela. Manuela. Het verhaal van zanger Jacques Herbe. Zondagavond, 9 uur, de documentaire Het geluk van het ongeluk. 40 jaar. Manuela. Manuela. Manuela. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.